Een Spaanse rechter heeft een Marokkaan gevangen laten zitten omdat hij leidingwater in Spaanse toeristenorde zou hebben willen vergiftigen. De Marokkaan werd woensdag al gearresteerd in het zuiden van Spanje. Hij zou lid zijn van Al-Qaeda en van plan zijn geweest het water op kampeerterreinen en toeristenorde te vergiftigen. De man had de aanslagen aangekondigd op radicaal-islamitische websites. Zijn doel was om ongelovigen te straffen.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 Dit was de Verkeersinformatie. In het laatste uur natuurlijk het buitenlands voetbal... en de karakteristieken van de wedstrijden van vanavond. En die van NAC tegen Groningen die weten we nog niet... want die zijn nog bezig. Rachner. Wissel bij Groningen, de ploeg die met 2-1 aan de leiding staat... hier in het Radverlegstadion in Breda. Hollander vanaf Sparf. Die tegenwoordig op de bank zit erbij en een corner voor Groningen bovendien. Sparraf loopt meteen maar door, daar kan worden gekopt. Nee, toch niet door Andersson en het blijft 2-1 in het voordeel van Groningen. Anthony Lurling is terug in de basis. De 57e minuut staat op het bord en daar staat ook 2-2. Hij schiet hem diagonaal binnen als hij op snelheid weg is aan de rechterkant. Ontsnapt aan buitenspel waar het even op leek met invaller Schalk. Maar die is slim om de bal niet aan te raken. Lurling kan doorlopen en raakt schieten bovendien. Het heeft wel iets weg van de eerste goal van Groningen van Bakuna. De stand is 2-2. Tavares met heaven must be missing an angel. Het duurt dus alweer te lang voor Groningen, niet mee. Tja, wat zullen ze daarvan balen en zo onnodig gezien de eerste helft. Maar inmiddels is Naktus helemaal terug in de wedstrijd. 2-2, mooi moment voor Lerling, mooi moment voor Schalk die de aansluitingsgoal maakt. En Lerling met een geweldig goede knal vanaf de rechterkant in de lange hoek. 2-2, Dan volgens mij iets wat gelukkig in balbezit. Een kaatsende bal vanaf het middenveld de hoogte in. Maar wat maakt dat allemaal uit. De 2-2 zit erin. Het publiek gelooft in een uh, mooi resultaat. En alle goede ballen, ballen vallen goed voor Nak. Nu met Schilder die weg is. Maar die loopt zich uh, stuk op. Evans, Die vervolgens maar meteen aan de wandel gaat. Andersson vindt. En uh, Groningen weg aan de linkerkant. Koenders tegenover hem. Andersson gaat naar uh, de kop van het strafschopgebied. Moet dan zoeken naar vrije medespelers. Bijvoorbeeld Bakuna met de linker. Dat is een rollertje. Dat ziet er echt niet uit. En uh, de bal vindt... Uh, een ploeggenoot van Groningen zo rond de middenlijn, omdat hij daar helemaal naartoe gekaatst is. Sparf in de ploeg om rust te brengen. Maar na zijn invalbeurt is toch tegelijkmaker gezien van Anthony Lurling. Groningen met Kappelhof, een meter of tien over de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld wordt geattakeerd door Donny Gorten, maar die komt niet aan de bal. Groningen houdt hem in de ploeg via de middencirkel. En Kwakman aan de linkerkant is het Burnett, die zou kunnen gaan, Maar die krijgt de bal niet. Kwakman vindt Andersson. Andersson met de aanname die iets te nonchalant eigenlijk is. Waardoor hij de bal verspeelt. Hij had misschien met links wel kunnen uithalen. Wilde controleren voor zijn rechter. En dan zit een verdediger in dit geval Bottekin van Nac Breda. Die zit er dan tussen. Ingooi met Burnett. Omdat de bal trootte van de middenlijn over de zijlijn is gegaan. Sparf verliest het duel dan van invaller Schalk bij Nac Breda. Speelt hem richting Kolk. Maar daar komt de bal niet terecht omdat Burnett er onder meer tussen zit. Burnett naar Kwakman. En aan de rechterkant ligt dan de ruimte bij FC Groningen. Kappelhof gaat aan de wandel. Bakuna staat ook aan die rechterkant. Laat zich dan ook weer de kaas van het brood eten. Hoe gek kan het lopen? Leurling vangt op. Weer zo'n afgeslagen bal. Leurling gaat schieten. Wat een geweldige pegel van Anthony Leurling. En via de handschoenen van Van Loog gaat die bal dan een meter of drie naast de goal. Maar het was echt een schot met potentie van Leurling... En die staat erbij en kijkt naar Baalt als een stekker. Want misschien zag hij hem uh, vanuit zijn gezichtspunten wel invliegen. Uiteindelijk de handschoenen van Van Loo twee stuks. Om de voorsprong voor het eerst in deze wedstrijd zou dat zijn. Om de voorsprong van Nac Breda te voorkomen. Natuurlijk is er nog wel de corner. En daarvoor heeft hij hier aan de rechterkant van het veld. De uh, schilder zich uh, gemeld. Die neemt eigenlijk al dit soort uh, ballen voor zijn uh, rekening. Lange corner. Komt vlakbij de goal. En wordt uh, verlengd door een verdediger van Groningen. In dit geval is dat uh, Kwakman. En de bal gaat aan de andere kant van het veld weer over de achterlijn heen. En dus weer een corner voor Nac Breda. Het zijn altijd spectaculaire wedstrijden, wedstrijden zo de afgelopen jaren. Tussen Nac Breda en Groningen. En zeker hier in Brabant. Daar is de bal van Lurling deze keer. Daar komt Kolk net niet aan. En Gorter moet dan opvangen. meter of 5-6 voor de middenlijn. Ziet dat Lurling nog aan die zijkant is. Krijgt inderdaad de bal. En gaat dan het duel aan met Bakuna. Wint dat ook. Bakuna houdt even vast. En heeft al een gele kaart op zak. En fout even de handjes. En dat kan ik me voorstellen. Want Bakuna kreeg al een keer geel. Dat was eigenlijk te zwaar gestraft. En misschien, misschien, denkt de scheidsrechter Björn Kuipers nu wel. Ja, als ik hem hiervoor geel geef, heeft hij rood. Is dat dan terecht of niet? Je kunt het nooit helemaal zeker zeggen of de scheidsrechter zo redeneert. Maar het heeft er een schijn van. Want de overtreding, het vasthouden van uh, Anthony Lurling, was goed genoeg voor geel. er bene tot twee keer toe. Met de linker en de rechterarm graait hij naar het shirt van Lurling. En wat voor Nack Breda dan rest is een vrije trap op de punt van het strafstopgebied. Voor Van Loo ligt die bal rechts. Van Lo is de keeper van FC Groningen. Die zitten in de 63ste minuut. 2-2 op het bord. En wat is deze wedstrijd dan gekanteld zeg. Vergeleken bij die eerste helft. Luiks staat achter de bal om te schieten. Gaat het zo te zien gewoon ineens doen. Luik met een geplaatste bal maar weggehaald. En een corner maar weer eens een keer voor Nack Breda. Met Anthony Lurling heeft uh, laten zien dat hij het uh, in huis heeft vandaag. En die bal van zojuist was ook uh, gevaarlijk zat. Wat dat betreft, misschien zit er iets in het vat bij deze poging van Anthony Lurling. bal komt voor de goal. Weer gevaarlijk en daar wordt ook gekopt. Maar op het achterhoofd van uh, verdediger Botteguin. Dan kan uh, Nak niks mee. En trapt Groningen de bal uh, heel snel naar voren toe. Maar het Milano Koenders van de thuisploeg is de rechterverdediger die de bal ook maar meteen weer oppakt. De 64ste minuut. Het is 2-2 bij Nak Groningen. Maar het is echt nog niet gespeeld. Hier gaan nog goals vallen. En meer dan één. Heerenveen FC Twente vanavond werd 1-5 maar liefst. Uh, een uh, enorme overwinning dus voor Twente. Vorig seizoen verloren ze nog met 6-2 daar in het Friese Haagje. Nu stond het bij Rust al 3-0. En Willem Jansen, de middenvelder van Twente, had eigenlijk gedacht... dat het vanavond een stuk moeilijker zou worden. Ja, absoluut. Um, Heerenveen-AID is gewoon altijd lastig, denk ik. En uh, je weet dat ze heel veel aanvallende krachten hebben. Maar ook dat ze ja, achterin gewoon kwetsbaar zijn. Dat heb je vorige week in de Arena gezien. En, um, ja. Met onze speelwijze, ik denk dat je vandaag getwend hebt gezien dat, uh, dit seizoen, uh, hoe het dit seizoen moet, uh, moet gaan worden, denk ik. Je ook een jongetje geweest, je hebt ook wel eens van die jongens boeken gelezen. En dan weet je, ja, 3-0, het kan altijd nog 4-3 worden. Ja. Zijn dan die eerste 5 à 10 minuten van de tweede helft eigenlijk de belangrijkste minuten van zo'n avond, nog? Ja, ja, zeker. Ik heb het, uh, moet ik zeggen, mijn jonge carrière nog een aantal keer meegemaakt... dat we zo'n voorsprong nog weggeven. Maar uh, ja, in de rust hebben we gewoon gezegd, uh, ja, hoe cliché het ook weer klinkt, het is gewoon 0-0 en... Uh, wij willen gewoon uh, nog meer goals maken. En ja, de, ja, als je de trainer kent, die staat er ook voor. Die, die is dan niet, uh, als je 3-0 wint, zeg maar, uh, na zo'n wedstrijd, dan is hij gewoon niet tevreden. En Ze uh, dus gingen volle bak door en de uh, trainer zegt ook in de rust. We kunnen er ook een aanvaller afhalen en een middenvelder erbij zetten. Waardoor je gewoon 4-3-3 gaat spelen eigenlijk. Maar dat, dat was niet de bedoeling hoe we nu speelden. Dat, uh, ja, Heerenveen had er denk ik geen antwoord op een opbouw. En uh, wat ik zeg, we creëren zoveel dat je gewoon door moet gaan. En uh, ja, goed, dat je dan... Uh, Zo'n wereldgoal die 4-0 maakt, daar dat, dat, dat zit het natuurlijk mee. En, uh, ja, kijk dan als, dan... als dat familielid van jou, die, die andere Jans, uh, goed oplet, is het eerder 4-0, hè? Ja, na één minuut. Uh, ik, ik stond er zelf redelijk ver vanaf, dus voor mij was het moeilijk inschatten. Maar uh, hoe Brian reageert, dan, uh, dan weet je dat het 100% penalty is. Uh, als hij niet zo, uh, yeah, als het, als het geen penalty is, dan loopt hij gewoon rustig weg. En uh, nu zag je wel heel lang dat hij bij de scheidsrechter bleef. Waarom dus, uh... ja, gaf hij geen penalty? Moet jij weten, je hebt verstand van Janssens. <laughs> ja, dat. Nee, geen idee. Ik ben geen scheidsrechter geweest. Dus, uh, ik, ja, goed. Volgens mij kreeg ze twee weken geleden ook zo'n situatie. Dat uh, waar Ellem uh, ook eraf werd gestuurd en later geseponeerd. En misschien dat die, heeft hij dat meegenomen. Maar uh, ja, voor ons was jammer het jammer. Ja, en dat waren niet Janssen en Janssen, maar Janssen en Snoeks. We gaan nu naar Niemeyer. 25 leuke minuten nog te gaan in Breda. 2-2 bij NAC FC Groningen. En Gilles op het middenveld bij NAC Breda. Daar is Bottingin met een slechte bal. Want in de middencirkel op de rand ervan eigenlijk is het Bakuna. Inmiddels in de as van het veld die voor Groningen kan overnemen. Tadic aan de linkerkant. Tadic en Matafs spelen niet hun beste tweede helft van dit seizoen tot nu toe. Wel buitenom Burnett. En die verovert een hoekschop. Het publiek is blij dat er in ieder geval geen voorzet komt. Het is Schalk, de spits. Die helemaal mee verdedigt. En die ervoor zorgt dat Groningen in ieder geval via Tadic deze bal voor de goal van Nac Breda mag gaan trappen. Geen kansen gezien de afgelopen minuten. Een schot van Lurling. Maar dat miste wat kracht. Was ook van een meter of twintig. Tadic met de corner richting eerste paal. Maar Matas komt er niet aan. En Nac wil weg met een invaller. Met Bayram in de ploeg gekomen. Zojuist voor Santi Kolk. Een twintigjarige aanvaller. Maar daar zit Groningen dan tussen. Wel Schalk die iets toevoegt aan deze ploeg. wordt verdedigd mee. En via zijn benen, doordat hij ingrijpt, kan Nak weer overnemen. Met Lurling inmiddels halverwege de helft van Groningen aan de linkerkant van het veld. Kappelhof staat tegenover hem. Paasje komt niet aan bij Schalk. En dan is Lurling de bal heel eventjes kwijt. Kan Burnett verder. Springt Bakuna op in het duel met Gorter. En dat is verstandig, anders wordt hij vol geraakt, denk ik. De wedstrijd gaat overigens wel verder met hier Schalk. Een meter of twintig van de goal besluit te schieten aan tegen de benen van Kees Kwakman en zo wil Groningen dan weg. Maar Luiks hoog de lucht in. In de middencirkel. Ivens die zich dan ook nog gemeld. Maar heeft de handen gebruikt. Gebruikt uh, Amoa eventjes als steun klimt op hem. En dat uh, mag niet. De zegt Björn Kuipers staat er bovendien echt uh, vlakbij. En dus levert dat Nak-Breda in ieder geval een uh, vrije trap op. Met opnieuw Lurling achter de bal. Ook Gorter staat daar. De bal ligt een meter of twintig over de middenlijn. Wat uh, links. En die zou nu via Leurling zomaar richting het strafschopgebied kunnen gaan van FC Groningen. Dat is precies wat gebeurt. De bal komt wel op het hoofd terecht van een verdediger bij Groningen. Kwakman, Schalker dan weer achteraan. Jaagt Kieftenbelt nogal fel op. glijdt ook door op de achterlijn. Maar Kieftenbelt krijgt de bal in ieder geval wel bij Talits, Die aan de rechterkant van het veld verzeild is geraakt. Maar Tafs gaat lopen op links. Goede ingreep van Lurling die nu ook zijn verdedigende werk doet. De Schalk en uh, Lurling verdedigen mee waar ze kunnen. En Bayram inmiddels aan de rechterkant loopt aan tegen Tadic. Die uh, gewoon blijft staan als een blok beton. Tadic naar Andersson. Groningen combineert in de as van het veld. Andersson gaat lopen. maar Tas vertrekt aan de linkerkant. Balletje niet goed. Luikster tussen. Gillissen kan overnemen. En dan uh, Bayram. Die komt vanaf de rechterkant uh, steeds schilder in de as. En de ruimte ligt nu bij Donny Gorter. Een minuut of 21 nog een blessure bij NAC Breda. Bij Lurling de bal is uitgespeeld. De wedstrijd even stil bij de 2-2 stand in Breda. NAC Groningen. En NAC heeft voorlopig dus een puntje. Uh, en NAC was nog puntloos. evenals Excelsior. En dat heeft vanavond ook een puntje gepakt. Excelsior weet al zeker dat het een puntje heeft. Want het speelde 1-1 tegen de Graafschap. De Graafschap kwam wel op voorsprong uh, door Raël Poupon En dat is mooi als je scoort. Want dan mag je praten met Jeroen Gruten. Weer uh, geeft u een voorsprong weg. Ik neem aan dat je weer baalt. Ja, klopt. Uh, alleen, in uh, ja, de eerste helft kom je heel goed op 1-0-voorsprong. Uh, je domineert de wedstrijd een beetje. En, uh, ja, in de tweede helft kom je niet echt aan voetballen toe. En hun gaan uh, uh, ja, meer druk zetten, hoger druk zetten. En ja, je komt eigenlijk niet meer aan voetballen toe. En, uh, ja, dan is het zuur dat je hem nog zo weggeeft. Is het hinken op twee gedachten, bijvoorbeeld in de eerste helft? Want jullie controleren de wedstrijd zonder dat jullie veel kansen creëren. Ik kan me voorstellen dat je ook niet jezelf over de kop wil gaan lopen... Sorry? Ik kan me voorstellen dat je jezelf ook niet over de kop wil gaan lopen aanvallend gezien. Uh, ja, klopt. Maar uh, ja, uh, je moet toch uh, het verdedigende werk doen. En ja, uh, yeah. het, is, het is jammer. Het is jammer. Had je de tweede helft het gevoel dat die gelijk maken van uh, de kant van Excelsior nog zou komen? Want uh, je zegt, we waren minder uh, dan in de eerste helft. Maar ook niet echt in gevaar gekomen tot de 1-1. Nee, klopt. Uh, alleen je zegt wel dat hun... Uh, ja, uh, met corners, met, met vrije ballen. Ze gooiden vanaf, ballen vanaf uh, 40, 50 meter gooiden ze gewoon erin. En, uh, ja, ze brengen ze vast steeds erin. En uh, dan weet je dat het een, uh, een pinch hitter is. En uh, ja, dan zie je toch dat het voor hun goed heeft uitgepakt. Het is gek, want jullie zijn eigenlijk dicht bij twee overwinningen geweest dit seizoen. Hoe, hoe zou je deze straks na drie wedstrijden nu omschrijven? Want het is natuurlijk heel anders als je hier staat met twee punten of je staat hier met zes punten. Uh, ja, klopt. Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat we voetballen, we voetballen wel goed. En uh, ja, ik denk dat we die lijn moeten doortrekken. Uh, Raidel Popon had ik wel goed. Jeroen Gruter was verkeerd. Want het was wel een Jeroen. Maar het was Jeroen Elshof met wie hij sprak. We gaan nu naar. Daar zit jij toch, hè, Rachel, niet mee bij Nak Groningen? Zeker. 19 minuutjes voor tijd. Heerlijke wedstrijd. Meeslepend. Een vechtwedstrijd. 2-2 de stand. En het kan nog alle kanten uit. Want Groningen toch af en toe ook wel op de helft van Nak Breda te vinden. Het echte offensief. Van Nak is een heel klein beetje gaan liggen. Dat kost ook wel heel veel kracht. Een lurling even geblesseerd geweest. Zet er zelf een sliding in op het middenveld. Maar gelukkig voor hem kan hij de wedstrijd vervolgen. Ivens met een lange bal in de as van het veld. Op de borst van Tim Tafs. Wanneer gaat zijn moment vandaag komen? had een belangrijk aandeel in die tweede goal. Maar voor de rest eigenlijk onzichtbaar. hele zwakke bal van Bakuna richting de punt van het strafzomgebied. Schiet hem over de grond waar hij ongetwijfeld de hoogte in had gewild met zijn bal. Inmiddels is daar schilder. Schalk houdt de bal achter het standbeen langs. Alles lukt vanavond bij deze jonge Breda naar. Want bij Bayram aan de rechterkant in het spitsen systeem van Nak Breda. Koenders krijgt de bal. Staat twee meter achteruit en dan Moa gaat lopen aan de rechterkant. Maar de bal van Koenders is iets wat aan de harde kant. Dan begint Ivers nog wat te schelden richting de assistent Scheidsrechter. Vermoedelijk omdat hij denkt dat er sprake is van buitenspel. Maar de wedstrijd ging gewoon verder. En Enevolse bij Groningen klaar om in de ploeg te gaan komen. En Bakuna gaat er vanaf. Die was zeer sterk in de eerste helft van de wedstrijd. Maar liet het in de tweede helft toch allemaal wat minder zien. Enevolse komt hem vervangen in het systeem van Groningen. Op de klok 2-2 en 72 minuten. En op dit moment nu 16 seconden. Heerenveen verloor thuis dik van FC Twente. Of liever gezegd, Twente won daar met 5-1. Ja, er zal wel een plannetje van de trainer aan te pas zijn gekomen. Co-Adriaanse van Twente. Ons plan was om uh, hun zwakste deel van het team onder druk te houden. Het centrum en de achterhoede. En uh, dat is erg goed gelukt. Met name ook uh, door ons middenveld. Brahma en Jansen gingen voortdurend over hun mensen heen. En uh, daar had uh, Heerenveen geen antwoord op. Hoe groot dat krachtverschil is, dat ziet een gewone sterveling dan in de rust opeens. Want daar is het 3-0. Dan heb je goals voor nodig. Wanneer zag jij het? Wanneer nou, had je ja. het idee van dit plan gaat werken? Nou, ik vond Herenveen uh, ook wel goed voetballen. Het, het was een leuke wedstrijd om te zien. En met name uh, Azir die in de eerste helft aan de linkerkant was erg dreigend. Met een paar goede voorzetten. Uh, er was misschien nog een, uh, een twijfelgeval met een penalty, wel of niet voor Herenveen.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 En ook, uh, ook direct na rust uh, zag je de wil van, van Twent om uh, door te gaan alsof het nog 0-0 was. Ja, dat dus zie je vaak. Dat, uh, dus, kijk, zo'n uh, Heerenveen krijgt natuurlijk op zijn donder in de, in de rust. Die, gaat alles, die gaan alles of niks spelen. We hebben 26.000 mensen hier zitten. Maar het leek dus alsof je... Twent op zijn donder had gehad ook. Nou, ik, ik had dus gezegd, uh, vergeet die 3-0 maar. Uh, het is nu 0-0, we moeten hier die wedstrijd winnen. En we gaan weer druk uh, naar voren brengen zodat ze gewoon niet in het spel kunnen komen. En uh, ja, dat, dat hebben ze uitstekend gedaan. Nu was de afgelopen, afgelopen keer tegen Benfica uh, uh, Olajon als, in, als een, van, een van de grote smaakmakers. Nu is de wissel andersom. komt Bayrami erin en dan maakt hij zo'n schitterend doelpunt. Denk je dan als trainer ook wat, uh, wat heb ik af en toe ook een geluk? Ja, natuurlijk is het ook geluk. Ook de schot is een beetje geluk, maar... Uh, er zit ook een beetje psychologie achter. Uh, kijk, oh, uh, ik ben open en eerlijk naar mijn spelers. Ik heb Ola een pluim gegeven voor een 18-jarige. Hoe hij speelde tegen Benfica, in die tweede helft. En ik heb ook in de groep uh, aan Emir uh, gezegd... Ja, jij bent internationaal van Zweden. Zo'n jongen van 18 kan het wel. Jij kan het toch ook? Je speelt samen met Slatan. Die heb ik bij Ajax gehad. Uh, ga eens met hem praten. En uh, toen hij ook die kool maakte... <laughs> toen kwamen ook al die jongens naar hem toe. Dat is natuurlijk ook heel goed... Dat het echt een team is. En vanaf dat moment heette hij slaat dan bij Rami. Ko Adriaanse, de trainer van FC Twente, dat met 5-1 uitwon bij Heerenveen. Nou, Groningen is nog steeds 2-2. Rachner. Een kwartier voor tijd en een gelijk opgaande wedstrijd in de tweede helft. Beide ploegen willen niet voor elkaar onderdoen. Geven alles in deze fase, maar echt grote kansen levert dat niet op. Een ingooi voor Nac Breda met Milano Koender. Staat halverwege de helft van FC Groningen aan de rechterkant van het veld. En lijkt de intentie te hebben om de bal flink ver te gaan gooien. Zo het strafsopgebied maar een zin. Dat lukt hem inderdaad. Maar Kieftenbelt zit er beter bij dan Amoa. Groningen kan kortom overnemen. Bottekien levert in bij Luiks. En Luiks opgejaagd door Timma Tafs. Terug maar naar doelman ten Rouwelaar. Wat gevaarlijk richting Botteguin aan de rechterkant. Als Matafs de been uitsteekt zit hij er misschien wel tussen. Maar dat doet hij niet. En dus kan Nac Breda hiermee verder. Inmiddels Burnett halverwege de helft aan de linkerkant. De ploeg van Huistra heeft overgenomen. En wat is er toch in die ploeg Gevaren die zo geweldig speelde in de eerste helft. Fantastisch positiespel. Creëerde kansen. Gaf helemaal niets weg. Maar misschien lag dat toch ook voor een klein deel dan aan Nac Breda. Wat wel erg weinig tegenstand ook bood in de eerste 45 minuten van deze wedstrijd. Schalk maar weer eens. jaagt op. Bal wel bij Tima Tafs. Aan de overkant van het veld. Enevoltse in de ploeg gekomen met ruimte. Om aan die rechterkant Kappelhof aan te spelen. Gaat 20, 30 meter inmiddels de middenlijn over. En volt aan de rechterkant op het punt van het strafschopgebied inmiddels. Zal gaan zoeken naar de linker. Doet dat inderdaad. Gaat dan ook schieten gevaarlijk. Maar de bal is laag en rechtaf op doelman Ten Rauwelaar van Nak. Die de bal in zijn handschoenen heeft. Zo bij zijn penalty stip. Hij maar besluit er een flinke trap aan te geven. Want voorin staat Schalk. in staat ook Leurling. Maar er staat achterin bij Groningen toch ook Kwakman. Maar Schalk kan oppakken aan de linkerkant. Op het punt van het strafsomgebied speelt hij in richting Amoa. Maar die is sneller of minder snel dan Sparv. Waardoor Andersson in balbezit kan komen. De middenlijn kan oversteken namens Groningen aan de linkerkant van het veld. En Gillissen moet dan aan de bak met Andersson. Hulp dan van Bottekin. En zo komt Nac Breda hieruit. Met inmiddels Bayram aan de rechterkant verliest het duel van Burnett. En zo gaat het op en neer bij de ploegen. Op zoek naar een misschien wel winnende 3-2. Maar die is er nog niet. Het is 2-2 in de 78ste minuut in Breda bij Nac Groningen. We hoorden net Co-Adriaanse, de trainer van FC Twente, uh, praten met Frank Snoeks. Ja, dat is makkelijk natuurlijk als je met 5-1 gewonnen hebt, maar je zal me met 5-1 verloren hebben en trainer zijn van Heerenveen. Ron Janss dus. Het wordt 1-4 en het publiek begint te zingen we gaan naar Europa in. Dan kun je zeggen, nou, dat is nog een soort van humor. Maar ze riepen ook om Foppe de Haan, was dat ook humor? Oh, dat heb ik niet uh, gehoord. Ik heb wel wat uh, zakdoekjes uh, gezien. En, uh, ja, nou ja dat, dat is ook wel logisch, uh, de situatie. Zo wat, uh, hè, de, de, de standen in deze wedstrijd. Toch een moeizaam uh, vorig seizoen. Vorige week uh, met 5-1 uh, verloren tegen NEC. Dat is eigenlijk de wedstrijd die, die, die het meeste pijn doet. Uh, daar sta je 2-0 voor, speel je goed en uh, uh, ja, geef je nog twee punten weg. Maar dus, dus, ja, dat, dat, dat begrijp ik op dit moment uh, begrijp ik dat ook wel. Zoals jullie spelen... Uh, dan, dan kun je eigenlijk niet permitteren om iets weg te geven achterin. Hè? En daar ligt natuurlijk wel het probleem nu. Nee, dat, uh, dat is zo. We hebben nu gekozen voor initiatief. En uh, uh, we, dan heb je soms heb je ook een uh, moment nodig wat je over die strepen trekt. En uh, bij 0-0 wordt, uh, nou ja, ik denk dat Narsing toch onderuit wordt gehaald door uh, Team Daly. En dan kom je misschien met 1-0 voor. Ja, dan wordt het misschien wat anders. Uh, hè? Vorig jaar hebben we tegen Twente gespeeld. En uh, ja, toen ging de score perfect onze kant op. Maar uh, nu uh, na de 2-3-0 was het uh, al duidelijk dat, uh, ik moet wel zeggen dat Twente toch vandaag ook een uitstekende indruk uh, maakte. Maar uh, was het voor ons uh, over en sluit. Verzag dat wat? Dat je dan Ajax en Twente, de nummers 1 en 2 van vorig jaar hebt gehad? Ja, nou ja, de uitslag zeker niet. Maar het is niet onmogelijk om van Ajax en Twente in deze competitie te verliezen, moet ik zeggen. En in beide wedstrijden kunnen we niet zeggen dat we recht op meer hebben gehad. Maar we hebben ze nu in ieder geval gehad. En het gaat er nu om in de huidige situatie dat wij ja, naast en achter elkaar blijven staan. En dan, dan kunnen we omhoog gaan, want nou ja, we staan nu ergens waar we niet willen staan. Is dit tijd nog te keren? Want... Je merkt ook, eh, zelfs als je in de tachtigste ste in een wedstrijd lang verloren is, nog een wisselpleeg, en er was in dit geval dan DOS die eruit gaat, dat het publiek dat opvat als een statement van jou. Ja, maar dat... Ja... Kun je ze dat uitleggen dat het geen statement was? Of was het misschien een statement? Nee, het is helemaal geen statement. Want uh, we, is, uh, we hebben meteen uh, naar rust uh, Michel Breuer en uh, Doker Smit uh, uh, warm laten lopen. Omdat we vonden dat we achterin gewoon uh, ja, niet goed stonden. Maar op het middenveld, uh, ik ben in de eerste helft nog langs geweest, uh, stonden we ook niet uh, goed. Vaak stond de uh, wel uh, juristisch om druk naar voren te zetten. Maar als er uh, door wordt gevoetbald, moet hij een van de middenvelders ook oppakken. En uh, ja, daar kwamen we een paar keer uh, tekort. En dan werden we, werden we gewoon... Uh, ge Geslacht. Toch veel geluk de komende dagen met de poging om dit tijd te keren. Want dan ga je in volle gang voort. Ja, nee, maar ik, ik kan niet anders als mijn stinkende beste doen. En ik begrijp ook wel dat als je dan wisselt dat nou ja, in de huidige situatie wat er allemaal is gebeurd... dat dat wat, wat oproept bij het, bij het publiek, vind ik eigenlijk wel, wel logisch. En dan moeten wij en ik maar bewijzen dat je dat inderdaad niet alleen bij een poging laat zien... maar dat je dat inderdaad gaat omdraaien. Want vanaf nu moet, moet het omhoog. Ron Jans, de trainer van Heerenveen, 5-1 verloor zijn ploeg van FC Twente. En nog wel in Heerenveen. Nak Groningen, ja, het blijft leuk. 2-2 Gerachtner. 9,5 minuut voor tijd. Andersom bij Groningen de geblesseerd vanaf gegaan. Vervangen door Pedersen. En met kramp Botteguy naar het hart van de verdediging. Weg bij Nak en Buis. Die niet mocht spelen vanavond. In de basis althans. Hij is erbij gekomen. Groningen met een lange bal van Evans. Zoeken naar Matafs. Krijgt een duwtje van Jordi Buis. Net in de ploeg gekomen dus. En zo kan laar oppakken. Meegeven aan Buis bovendien aan de rechterkant van het veld. En buis gaat richting de middenlijn. Niemand bij Groningen die hem aanpakt. En dus kan de bal komen richting Schalk. Een van de vier aanvallers bij Nac Breda. Amoa speelt ietsje achter hem. Bayram aan de rechterkant. En Lurling komt dan vanaf de linkerkant. De man van de gelijkmaker. Die geweldig voetbalt in die tweede helft. Hij schopt dan op Talic. En daar moet de speler van Nac Breda Koenders zich voor melden. Koendes zegt van ja het viel allemaal reuze mee. Maar hij krijgt een vermaning van Kuipers. Kadidj is inmiddels opgestaan. En gaat zo meteen een handje ontvangen van Koenders. Nou, daar zal hij blij mee zijn. Ik denk dat hij liever geen schop had ontvangen. En Burnett mag de vrije trap nemen voor Groningen. Halverwege de eigen helft aan de linkerkant. Breed gespeeld door Kwakman, ex-Nak. Dan naar Evans. En aan de rechterkant is het Kappelhof bij Groningen. Maakt zich vrij, ontdoet zich van Lurling. Dan oppassen met Pedersen. Oppassen geblazen, maar niet goed reageren. En dus overgenomen door Bayram. En die gaat schieten. Verrassend, want je verwachtte eigenlijk een steekpaas. Maar hij schiet wel recht af op de man van Lo van Groningen. die de bal uit de lucht kan pakken. Eigenlijk zonder al te veel problemen. kan hem bovendien meegeven aan Ivens. Aan de rechterkant Kappelhof. Zo maakt Groningen wat meters. Want Kappelhof komt al in de buurt van de middenlijn uit. Dan Pedersen aan de rechterkant. Nou Die zal weer bij de les zijn. Maakt zich handig vrij en kan misschien met schieten. Wat heeft hij in huis met rechts? Balletje raar, de buitenkant was de bedoeling, maar daar zit Gorter dan tussen. En zo levert dit Groningen wel een hoekschop op. En dat is alweer eventjes geleden dat Groningen er daar eentje van, van kreeg. Zo te zien kan Talits gewoon verder naar die schop van Koenders zojuist. Want hij gaat zich bezighouden met deze corner voor FC Groningen. Nak met nou niet eens heel veel mensen in het eigen strafschopgebied terug. Want er staan er nog een stuk of 4-5 erbuiten. Gillissen op de randje van het strafschopgebied van Nak. Bal komt voor, Koenders kopt met het achterhoofd. Maar het is wel genoeg om de bal het strafschopgebied uit te krijgen. Opgepakt door Enevoltsen. Dan naar rechts gespeeld Pedersen. Heel veel mensen duwen en trekken. En Pedersen kan niet schieten. En dan is Gillissen vertrokken. De ruimtes op het veld worden zo af en toe wat groter. Burnett ertussen als Bayram de bedoeling was bij Nakbreda. De bal komt terecht bij Van Loo. En die is handig met de bal aan de voet. Want vindt ineens Kieft belt. Appel voor Hens van het publiek. Maar daar wordt geen gehoor aangegeven door de scheidsrechter. En zo loopt het met een sisser af. Ruim 6,5 minuut nog 2-2 naktoningen. De eerder vanavond pakte Excelsior het eerste puntje... door een 1-1 gelijkspel tegen de Graafschap. En bovendien, die ene, dat was ook het eerste doelpunt van Excelsior. Dat duurde wel tot de 83e minuut voordat hij viel. En de maker was Leen van Steensel, een invaller. Uh, een mooie lop was het. En verdediger van Steensel is een gevoel... niet zo goed onder woorden te brengen na afloop. Ja, het is uh, opluchting. Uh, ja, vreugde alles eigenlijk bij elkaar... Uh, een punt gehaald, uh, gescoord uh, en, uh, en dan praat ik voor Excelsior en uh, dat is altijd wel lekker. Spits? Ja, vaak uh, vaker ingevallen, dus de trainer weet dat hij me daar neer kan zetten. En, uh, ik was niet, uh, niet helemaal fit en, uh, en de laatste 20 minuten gooide je me erin en uh, ja, dan is het rammen en uh, dat ging goed. Gebeurde, ja, gek genoeg gebeurde er ook wat in dat kleine stadion, want uh, al die supporters van Excelsior zingen alle ballen op leen.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 Ja, je, je rond het, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, als een echte spits af. Ja, er zat een uh, goede stuit in en uh, ja, weinig tijd om na te denken. En uh, de keeper stond iets, die kwam je uit. Dus uh, ja, goede snelheid en uh, ja, goede goal. Het is in het verleden al wat vaker gebeurd dat je gebracht bent als pinchhitter op deze manier. Maar het is toch, uh, ja, iedereen vindt het grappig leuk uh, dat het lukt nu. Hè? Ja, tuurlijk. Maar, ja. ja, ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Het is, tuurlijk is het lekker. Uh, Zeker als je daarvoor gebracht wordt. Maar uh, ja, wat ik net ook al gezegd heb... Uh, we hebben genoeg uh, kwaliteit uh, met onze spitsen. En, uh, en uh, dat komt er nu even niet uit. Maar dat gaat vanzelf lopen dadelijk. Tot zover het leuke gedeelte. Laat ik uh, dan nu eens een kritische uh, noot aanslaan. Het, het zag er eigenlijk niet uit vandaag. Nee, nee ja, tenminste uh, ja. het, was, uh, het was niet zoals wij... Uh, tegen Feyenoord uh, bijvoorbeeld tweede helft en tegen NEC tweede helft hebben gedaan. We hebben toch laten zien dat we ook met dit uh, jonge vernieuwde elftal kunnen voetballen. Alleen vandaag uh, op de een of andere manier liep het niet en uh, ja dat is jammer. Maar uh, zeg, we zijn pas drie wedstrijden onderweg en, uh, we hebben nog 31 als ik goed reken. En dat zei Leen van Steenzel. Hij was dus de maker van het enige doelpunt van Excelsior. Het betekende wel een gelijkspel 1-1 tegen de Graafschap. Hoe lang uh, heeft de NAC nog om uh, de volle winst te pakken, Ragnar? 4 minuten plus extra tijd en die zal erbij gaan komen. 2-2 stand in Breda, want er is veel gewisseld. Dus dat gaat de secondes opleveren. Niet alleen voor NAC natuurlijk, maar ook voor FC Groningen. Dat mag gaan gooien met Burnett, een meter of 25 uit de cornervlag vandaan. Links op het veld aan de zijlijn en zoeken naar Timma Tafs. heeft zich even laten zakken uit de voorhoede. Dan is Pedersen de bal kwijt, geldt ook voor Sparf. En dan wordt er gelopen door Matafs. En dat heeft zin, want Thadis komt in balbezit. Steekt de middenlijn over aan de linkerkant. Wel heel veel ploeggenoten bij Nakt Maar toch Matafs voor het schot. Matafs aan tegen de benen van Kees Luiks. Opgepakt door Enevolts aan de rechterkant van het veld. Groningen blijft in balbezit. Bal komt voor de kopbal. En dat had hem dan moeten zijn. Want Niklas Pedersen kan vrij koppen. Staat vijf meter voor de goal van Ter Maar die pakt die bal die hij recht op zich af ziet gaan... En Pedersen had op de tijd en de ruimte om een hoek te zoeken. Dat verzuimt hij en dus komt deze bal bij ten Rouwelaar. Is nak inmiddels weg met Amoa. 20 meter van de goal schieten. Bal aangeraakt en ook 4 meter naast levert nak. En dat wordt aangevuurd door het publiek. Wel een corner op. En dat biedt dan even de gelegenheid om te vertellen dat Kwakman een minuut of drie geleden nog erg dicht in de buurt was. Van de voorsprong, de 3-2 van Groningen. Want een vrije trap voor Tadic aan de linkerkant. Bal valt achterin. Het strafschopgebied van Nak-Breda, Daar staat nog Kwakman. Die krijgt zijn voet tegen de bal. Maar ook toen was daar Ten Rauwelaar om redding te brengen. Die strekt zijn ploeg er doorheen in deze fase van de wedstrijd. Schilder staat klaar. 87 minuten, 20 seconden op het scorebord. Van Lo blijft staan. Is dat slim? Ja. Want er wordt teruggekopt. Dat moet je maar durven zo in je eigen strafschopgebied bij een corner. Maar er wordt teruggekopt richting Van Low en die kan heel makkelijk pakken. En bovendien nu een trap in huis richting das van het veld. Valt ergens bij Gillissen. Die trapt hem heel hoog de lucht in. De bal gaat denk ik over de zijlijn. Of kan Lurling dat nog voorkomen? Ja, Lurling geeft er nog maar een roei aan. Maar het is een feit dat Enevold mag gaan gooien voor FC Groningen. FC Groningen heeft dat inmiddels gedaan met Kieftebelt de Belt en Kappelhof aan tegen de hand van Schalk. Maar omdat Groningen in balbezit blijft, zegt de scheidsrechter Björn Kuipers daar, daar niets van. In de middencirkel kieft de belt. Zoeken naar de linkerkant, naar Burnett, denk ik. Nee, het wordt uh, kwakman. Dan uh, is daar in de as van het veld uh, de man van zojuist. Het schot is er ook van uh, Pedersen. Maar Pedersen is uh, veraf van de goal. Heeft een vlammend uh, schot. Maar dat wordt wel gepakt door Ten Rauwelaar, Die eigenlijk al die pogingen van Groningen, die best gevaarlijk zijn, uh, recht op zich af ziet komen. Burnett aan de bak, de linksback van Groningen. De uittrap van Ten Rauwelaar ging eraan vooraf. Kieft de belt en kieft de belt slordig. Bayram bijna weg. Maar toch Burnett en Kieftenbelt kan de middellijn gaan oversteken. Pedersen laat zich even zakken. Tafs gaat altijd diep. Aanname is goed. Aanname is prachtig. vrijmaken en schieten. En dan de slijding. Die is ook niet misselijk van Kees Luiks. Hij was uitgekomen links voor de goal van ten Rauwelaar. Tim Matafs liet eindelijk een keer zijn klasse zien. Het aannemen, het wegdraaien. Maar Luiks die een corner weggeeft voor Nac Breda. Maar daar is het publiek aan alle kanten blij mee. Omdat het anders heel link had kunnen worden met de spits uit Slovenië. Tadic staat klaar. De laatste minuut zit eraan te komen. Want nog twee seconden. Dan zitten we in minuut 90. Daar is de bal van Tadic. Valt achter in het strafsomgebied gekopt. Door Kwakman. Maar opgepakt door zijn rauwe laren. En die gaat trappen. Doet dat snel. Naar de linkerkant van het veld. Waar Lurling kan aannemen op de borst. Dat is goed. Bal schiet wel een paar meter terug. Maar Lurling houdt hem in zijn voeten. Speelt hem ineens richting Bayram. Dat is de bedoeling. Die liep ergens in de as van het veld. Maar Burnett... Het is er eerder bij de verdediger van Groningen die een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld. Zo is overgenomen van Ajax 2 met zijn ploeggenoot Kappelhof richting het noorden vertrokken. Hoon Joon Soek hoort er eigenlijk ook nog bij. De Zuid-Koreaanse spits zit eigenlijk de hele wedstrijd al op de reservebank. Maar ook hij speelde een jaar geleden nog in het tweede helftal in Amsterdam bij Ajax. Ingooi met Gorter. Halverwege de helft aan de overkant van het Bal naar Schilder, terug naar Gorter. Waar kan het naartoe? Want Niklas Pedersen die stoort daar. Balletje richting Gorter, die is doorgelopen. Maakt hij zich vrij, bijna, en dan eigenlijk teruggespeeld, denk ik. Door, ik denk, Kwakman op uh, doelman Van Loo. Maar omdat het allemaal uh, een metertje scheelt. Ze staan heel dicht bij elkaar, ziet de scheidsrechter dit uh, door de vingers. En mag Van Loo toch uh, de trap gaan uh, nemen. Legt de bal maar eens buiten zijn strafschopgebied. Trapt dan met links een goede been richting de linkerkant van het veld. Tadic neemt aan, wordt in de rug gedekt door Milano Koenders. Het is daar druk aan die zijkant. Koenders met een overtreding. Tadic wordt er helemaal gek van. Want hij heeft al heel wat duwtjes en tikjes gekregen van Milano Koenders. Maar goed, Tadic is natuurlijk ook een bewegelijke speler. Een van de beste mensen aan de linkerkant in de eredivisie. En niet zo gek dat Koenders daar alles bij nodig heeft om hem af te stoppen. Tadic met een vrije trap dus. Halverwege de helft van Nak aan de linkerkant van het veld. Bal ligt een meter of zes uit de zijlijnen vandaan. Alle koppers van Groningen staan in het strafschopgebied. Bal komt hoog, valt eigenlijk steeds achterin. Ter Rauwola met één handje. Enevol, ze wilde wel schieten, maar Amoa... ...verdedigd mee en dat zorgt ervoor dat Enevol ze niet kan schieten. Kappelhof kan oppakken. bal het straks op ingedraaid. Gekopt ook, maar door niemand vervolgens geschoten. De kopbal was van Kwakman. Het weghalen is van Schilder. Maar Groningen probeert er nog een offensief uit te persen... ...in deze fase van de wedstrijd. De wedstrijd zit inmiddels in de extra tijd. Maar die extra tijd gaat drie minuten duren. En dat is, dus duurt het allemaal nog wel eventjes. Afgevallen bal is voor Bayram. Krijgt toch een duwtje van Kwakman. Goed voordeel gegeven door Kuipers... Want uh, Bayram vindt bijna Schalk. Het is net dat daar Kieftenbelt uh, tussen zit. Terugrichting van Loh, de keeper van Groningen. Die zegt, ja, kom een klein beetje dichterbij. Want met mijn trappen kom ik ver, maar zo ver toch niet. Iedereen staat bij Groningen voorin eigenlijk te wachten op de trap van de keeper. Bayram glijdt onderuit. Sparaf neemt over. Dat is handig gedaan door Pedersen in de as van het veld. Maakt zich goed vrij. Paasje naar Matafs. En die maait over de bal heen. Misschien een herkansing met links. Nee omdat Koenders scherp is en de bal wegtrapt. De zijlijn over aan de linkerkant. Tadic snel de combinatie. Talits krijgt de bal dan terug. Zoekt Koenders op. Koenders wint dat het duel. Zal ongetwijfeld de bal ver naar voren gaan trappen. Dat is wel het plan, maar het komt niet uit. Omdat Kwakman staat te wachten op die bal van Koenders. Een goede ingreep weer van Schalk. Die echt niet alleen kan aanvallen, maar ook op het middenveld en zelfs achterin af en toe zeer goed verdedigend zijn werk doet. Schalk nog altijd. Balletje breed op Amoa. Eigenlijk iets achter de man. Lurling, punt strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Veel mensen van Groningen zijn terug. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Kappelhof aan de rechterkant. Lurling nog altijd bal ingebracht, weggehaald, dan het strafschopgebied uitgeschoten door Michael Kief de belt. Dan overgenomen weer door Gorter. Gorter is uh, ene volse kwijt. Gorter richting het strafsoepgebied. Paasje. richting Schalk. Daar zit Kwakman dan weer tussen. En de bal gaat de tribunes in aan de overkant uh, van het veld. Het ziet er naar uit dat het een gelijk spel gaat worden. 2-2 is de stand in Breda. De seconde stikken weg. Nak gaat zijn eerste punt ophalen. Een half minuutje nog trouwens in die extra tijd. De nul, die hatelijke nul, straks bij Nak verdwenen. Drie wedstrijden, één punt. Maar Groningen had het allemaal voortijdig kunnen beslissen. Maar zakt toch een end weg in die tweede helft. En Godter wordt dan nog een keertje aangepakt. Nee, het is Schilder. Een high five dan met Schalk. En dat neemt voor Nack een vrije trap op. Op 20 meter, misschien 1 of 22 van de goal. Luiks erbij. Ik denk dat de blessuretijd inmiddels wel voorbij is. En dat dit de laatste kans in de wedstrijd is voor de thuisploeg. Om nog de drie punten vandaag uh, ...te halen tegen FC Groningen. Publiek van NAC wordt opgejut door Schalk en Luiks staat klaar. Luiks heeft het wel eens gedaan. Niet elke week, maar toch. De muur van Groningen is vijf man sterk. Daar is de bal van Luiks, link! En de handen van Van Loo. De bal gaat over de goal heen en het fluitsignaal van Kuipers. Afgelopen, over en uit. We hebben ervan genoten, met name in die tweede helft. Het zal ook gelden voor het publiek van NAC dat terugkwam van 2-0 achter tot 2-2 en dat mag Groningen niet zich voor het eerst niet voor het eerst dit seizoen zich aantrekken. Uit de tijd van de goede muziek, 1965, de Yardbirds met For Your Love. Voetbal, langs de lijn. Met een klinkende 5-0 overwinning op HSV heeft Bayern München het publiek weer eens ouderwets verwend. Dat was ook wel nodig, want in de eerste thuiswedstrijd in de Bundesliga werd met 1-0 verloren van Borussia Mönchengladbach. Eén van de smaakmakers bij Bayern vandaag, Arjen Robben. Robben, unglaublich spielfreudig gegen Argo. Robben, oh, das ist Weltklasse, das ist Wahnsinn, das ist Robben, 3 zu 0. Ja, ich glaube, wir waren wieder immer wieder gut hochmotiviert, auch äh, nach dem äh, Mittwoch haben wir ein gutes Ergebnis erholt, aber haben wir haben ja auch gesagt, wir müssen besser spielen und heute... We hebben, ik, veel agressiever naar voren gespeeld en uh, ik geloof HSV heeft ons ook veel een beetje geholpen. Ze hebben ons ook een beetje toegelassen, Maar we moesten dat ook afzwingen en dat hebben we gemaakt. Heute. Robben vond dat zijn team goed gemotiveerd was, ook na het goede resultaat van afgelopen woensdag uh, tegen Zurich in de Champions League. Maar volgens de aanvallen van Oranje moesten nog wel beter worden gespeeld. Volgens Robben is dat gelukt, al werden ze wel een handje geholpen door het zwakke HSV. De hamburgers staan nu voorlaatst... en dat strookt absoluut niet met de ambities van de Noord-Duitse formatie. De kersverse technische directeur van HSV, Frank Arnesen... Pleit voor geduld. Volgens hem heeft het tijd nodig. voor er een goed ingespeeld team staat. Er zijn zeer veel goede jonge jongens. maar die moesten nu gewinnen. En ook moeten we een manchester. samen zo spelen. En ja, dat duurt tijd. En de moet zij tijd hebben. Ganz klaar. Niet alleen Arjen Robbe. ook Ryan Babel had succes. Hij opende de score namens Hoffenheim bij Augsburg. en legde daarmee de basis voor de 2-0-overwinning. Minder gelukkig was Belarus. de Oranje internationaal van Stuttgart, kreeg 2-0 geel. en moest de wedstrijd tegen Bayern Leverkusen dus voortijdig verlaten. Borussia Mönchengladbach voert de Bundesliga aan. Zeven punten uit drie duels. Een groep van zeven clubs volgt met één punt minder. Mainz en Hannover 690 springen daaruit. Ze hebben hun wedstrijd nog te goed en spelen die morgen. Dan Engeland. Daar kreeg Arsenal op eigen veld een bittere pil te verwerken. Liverpool was in Londen met 2-0 te sterk... met één treffer van oud-Ajaxid Luis Suarez. Vorige week kwam de ploeg van Robin van Persie... al niet verder dan 0-0 tegen Newcastle United. En ook in de voorronde van de Champions League... lukte het niet om te overtuigen. De Italiaanse Oudinezen werd nipt met 1-0 verslagen. Daarbij komt ook nog eens de, dat er personele problemen zijn... bij de Gunners. Fabricas is terug naar Barcelona. Eboué en Clichy vertrokken ook. En Nasri... Het dreigt al enige tijd te verhuizen naar Manchester City. Het zijn moeilijke tijden voor Arsène Wenger. De Fransman vond de nederlaag tegen Liverpool pijnlijk zeker gezien het spel van zijn team. Well, I believe that uh, the result is very harsh kwaliteit van quality of our game. And, uh, overall, uh, we, we cannot say that at the moment we are we are very lucky, but as well. Uh, I believe the goal was offside today. En dat is absoluut schandalig. Dat elke beslissing in de laatste drie of vier maanden, je kunt niet zeggen dat het regent zoals je zegt het poort. Ja, Wenger vindt niet dat het echt meezit. Hij bekritiseert de beslissingen die de laatste tijd tegen Arsenal worden genomen. Vandaag zag hij een buitenspeldoelpunt dat zomaar goedgekeurd werd. Schandalig zei hij. En hij constateerde ook nog dat het Arsenal momenteel wel heel erg tegen zit. Michel Form staat het juist wel mee. Na de 4-0-nederlaag afgelopen maandag tegen Manchester City... wist hij het doel van Swansea City vandaag schoon te houden. Tegen Wigan Athletic bleef het 0-0... mede omdat Form in de tweede helft een strafschop stopte. De Premier League wordt voorlopig aangevoerd door Aston Villa. Net als Liverpool, Chelsea en Newcastle United... hebben die vier punten uit de twee duels. In België nam KV Mechelen de koppositie over van Club Brugge... er een 2-1-overwinning bij Leuven. Die leidende positie kan morgen weer voorbij zijn als Brugge in actie komt. Racing Genk leed een opmerkelijke nederlaag bij Cercle Brugge. Het werd 3-2, waarbij beide treffers voor Genk werden gescoord door Brugge. En ook nog eens door één speler. Dennis Fiane werkte de bal in de 14e en in de 56e minuut in eigen doel. In de 65e minuut werd hij gewisseld. En dan nog even een berichtje uit Brazilië. Sao Paulo is voetballegende Socrates met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De 57-jarige oud International had een bloeding in het Spijsverteringskanaal... maar zijn toestand is inmiddels weer stabiel. De spelverdeler nam met de Brazilië deel aan de WK's van 1982 en 1986... en speelde in totaal 63 keer voor de goddelijke Canadiës. Do you want to go Crystal Fighters brachten de tijd op bijna 8 minuten voor elf. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met Heerenveen FC Twente. 1-5 bij Rus was het 0-3 door De Jong, Jansen en Janko. 0-4 werden door Bayrami, 1-4 Narsing en 1-5 Janko uit hun strafschop. Twente had Heerenveen al snel over de knie liggen. Willem Jansen maakte na een half uurtje de 0-2. Nou, we begonnen heel goed, denk ik... We gaan wel, natuurlijk geef je ook zelf veel ruimte weg en dat, dat blijft altijd gevaarlijk. Maar uh, hoe wij het druk naar voren zetten, iedere keer uh, hun het ook om de, de mes op de keel zetten. En uh, Ja, dan, dan begin je heel goed en dan uh, is het jammer dat, dat die eerste goal eigenlijk nog redelijk laat valt. Eigenlijk en, uh, maar na nou die 1-0 en die 2-0. Uh,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 Bij rust was het al 3-0. Maar ja, aan gas terugnemen, daar dacht Twente niet aan. Ik had dus gezegd, uh, vergeet die 3-0 maar. Uh, het is nu 0-0, we moeten hier die wedstrijd winnen. En we gaan weer druk uh, naar voren brengen. Zodat ze gewoon niet in spel kunnen komen. En uh, ja, dat, dat hebben ze uitstekend gedaan. Bij Heerenveen wordt de onrust door deze zware nederlaag alleen maar groter. In het Ablenza stadion waren zakdoekjes zichtbaar. En riep het publiek om foppen de Haan. Trainer Ron Jans.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 we staan nu ergens uh, waar we niet willen staan. Vitesse FC Utrecht werd 2-1 na een 1-1 ruststand. Boni maakte de eerste uit een strafschop. Molenga maakte gelijk voor Utrecht. En weer Boni, twee minuten voor tijd, 2-1. Vitesse kwam al vroeg op voorsprong... maar beleefde toch nog een lastige wedstrijd. De trainer, Sean van der Brom. Ik, ik, ik zei al, het lijkt wel over we angst te hebben... dat we niet durven te voetballen. We ja, komen op gelijke hoogte, geweldig vrije trap... hoe hij die, die neemt. Ja, dan staan we te slapen met de terugkomende bal. Dat kan niet. Het lijkt wel of we, wat ik zeg, angstig, uh, onrustig, uh, veel fout diep Dus we speelden eigenlijk onszelf een beetje uit de wedstrijd. En dat was jammer. Omdat we nogmaals het eerste uh, kwartier hebben we wel laten zien... Dat we, dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Ja, Van der Brom is dus niet erg tevreden over zijn ploeg, maar wel over Wilfried Boni. Boni is, ja, is, is geweldig. Die is heel belangrijk voor ons. Die kan fungeren als, uh, als aanspeelpunt. Als, uh, ja, ja, dat hij uh, de bal bij zich gaat. Hij kan het spel verdelen. Hij kan scoren.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 Ja, tot zover het goede nieuws, want er is ook slecht nieuws. Excelsior heeft na drie wedstrijden één punt... en het zag er vandaag niet al te best uit. Ja, dat is jammer, maar uh, zeg, we zijn pas drie wedstrijden onderweg. en uh, We hebben nog 31, als ik goed reken. En ja, zojuist afgelopen NAC tegen FC Groningen 2-2. Bij Rus was het nog 0-2 door Bakuna en Anderson. En na Rus maakte NAC gelijk, uh, Schalk en Lurling deden dat. Gisteren al verloor Roda van RKC, het werd 0-2. FC Twente gaat uh, aan kop. 9 uit 3, de volle winst. Dan tweede is op het moment Vitesse, 7 uit 3. Maar Ajax en Feyenoord hebben ook al de volle winst... maar dan uit twee wedstrijden. Die spelen morgenmiddag nog, hebben beide dus 6 uit 2. Onderin hebben vijf ploegen 1 uh, punt... 14e en 15e plaats wordt gedeeld door ADO Den Haag en VVV, want die hebben dat ene punt in twee wedstrijden gehaald. En 16, 17 en 18 zijn NAC, Excelsior en Heerenveen, want die hebben dat ene punt in drie wedstrijden gehaald. En Heerenveen heeft bovendien een lekker doelsaldo, hebben er al twaalf tegen inmiddels en drie voor. Dan het programma van morgen: om half één is er Heracles tegen Feyenoord, om half drie VVV Ajax en AZ tegen NEC, en om half 5 is er ook nog ADO tegen PSV. Om elf uh, uur is er uh, Max van Wezel? Dat betekent dat hij vanavond met Het Oog op Morgen presenteert. En morgenmiddag is Langs de lijnen weer om 2 uur met Twan van Peperstraat en Tom van het Hek. Nog een prettige avond en tot morgenmiddag dus.